4 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van het Heck. Goedemiddag, komend uur. Onder andere hoort u natuurlijk dus of de twee overgebleven springruiters het nog lukt om in de buurt van de medailles te komen. We praten over de extreme droogte op de Balkan. Maar eerst is hier het NOS-nieuws van 4 uur met Juri Stubinitski. In de Syrische stad Aleppo woedt een felle strijd tussen het leger en de opstandelingen. Militairen zijn de wijk Salahedin met Russische tanks binnengetrokken. De staatstelevisie zegt dat het leger de strategisch gelegen wijk volledig in handen heeft, maar opstandelingen spreken dat tegen. Een verslaggever van nieuwszender Al Jazeera zegt dat er bij de strijd een groot aantal mensen is omgekomen of gewond is geraakt. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten... spreekt van de zwaarste gevechten in Aleppo... sinds de opstand in Syrië 17 maanden geleden begon. Een virus heeft het computernetwerk van de gemeente Weert platgelegd. In het stadhuis zijn alle computers uitgezet voor onderzoek. Dat betekent dat er voorlopig geen paspoorten... of geboortebewijzen kunnen worden afgehaald. Het virus werd gisteren ontdekt...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 Volgens de politie gaat het om een nieuwe trend onder drugscriminelen. In het verleden werden grote hoeveelheden drugs verstopt in versnellingsbakken of in kabelhaspels. Tegenwoordig worden veel meer kleine partijen met containers meegestuurd. Het weer, af en toe zonnig, in het westen en noordoosten bewolkt en soms een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond klaart het op. Morgen vrij veel bewolking, af en toe zon en zo'n 21 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, op de A2 vanuit België in de richting van Maastricht... loopt het vast tussen Gronsveld en Maastricht over 2 kilometer. En op de A2 eindhoven dembos is een ongeluk gebeurd. Tussen Bokstol en Vught staat 8 kilometer om alle rijstroken... zijn zojuist weer vrijgegeven. Een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam op de A15 vanuit de Europoort. Daar staat 5 kilometer tussen Rozenburg en Hoogvliet. De rechterrijstrook is dicht.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 Vier minuten over vier en over zo'n 25 minuten... dan begint de halve finale van de hockeydames. Nederland tegen Nieuw-Zeeland. En we volgen natuurlijk live het individuele springen hier. Niet zo ver vandaan in Londen. Eerst uh, nu eens even het nieuws over het weer in Oost-Europa. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucella Carasso. Want op de Balkan is het al weken bloedheet en het is zo droog... dat er een tekort aan drinkwater dreigt te ontstaan. Ze merkten dat zelfs op het strand in uh, Kroatië. Ik ga erover praten met David-Jan Godvoar vanuit uh, Belgrado. Uh, wat merken ze eigenlijk op dat strand? Is het, uh, de zee doet het nog wel? Ja, de zee doet het nog wel en daar zoeken ook heel veel mensen verkoeling. Het gaat over Istria, een schiereiland in het noorden van Kroatië. Daar hebben de plaatselijke autoriteiten verboden om nog douches te gebruiken op de stranden. Mensen mogen ook hun auto niet meer wassen en ze mogen hun tuinen niet meer besproeien met kraanwater in ieder geval. Dus ja, het is een groot watertekort daar in Kroatië, maar niet alleen in Kroatië, in de hele regio is het droog. En het is, uh, de hitte dat is altijd, maar het ergste is natuurlijk de enorme droogte. Er valt helemaal geen druppel naar beneden. Nee, er is al wekenlang, zes, zeven weken lang bijna geen, uh, geen druppelwater gevallen. En dat heeft natuurlijk van allerlei consequenties. Bijvoorbeeld voor de elektriciteitsvoorziening in Roemenië... waar de waterstanden zo laag zijn dat uh, de hydro-elektrische centrales... Geen, uh, of nauwelijks elektriciteit meer kunnen opwekken. Uh, je ziet het ook in Centraal Servië bijvoorbeeld... waar 300.000 mensen het water op rantsoen hebben. Maar het grootste probleem is voor de, voor de landbouw in de, in de hele regio... Door droogte dreigen allerlei oogsten te mislukken, maïs bijvoorbeeld en zonnebloemen en koren. En dat betekent dat zometeen eerste levensbehoeften als, als vlees, als uh, bakolie en als uh, diervoer uh, ja, zometeen niet te betalen is. En dat merken de, cons de, de consumenten natuurlijk zometeen in de winter in de portemonnee, terwijl ze het hier toch al niet al te breed hebben. En merk jij uh, in Belgado, waar jij woont, merk jij er nu ook al iets van? Nou ja, het is ontzettend warm. Uh, maandag was de warmste dag van het, van het jaar. Toen was het boven de 40 graden in, uh, in Belgrado. Uh, er is een dipje geweest gisteren. Toen was het rond de 30. Lekker koel cool, zou je zo wat zeggen. Nu is het weer wat warmer. En je ziet het in de stad. Uh, er staan overal watertanks waar je naartoe kunt als je je beetje wil, wil verkoelen en zelfs uh, water wil drinken. Uh, het beste is gewoon om thuis te blijven met de airconditioner aan. En uh, ja, uh, je, je zo koel cool mogelijk proberen te houden. Het is wel een pittig jaar hè, voor de Balkan, want eh, volgens mij was de winter ook extreem koud juist. Ja, dat klopt. De temperaturen van ver onder de min 20 waren niet ongewoon afgelopen winter. Er zijn tientallen mensen in de, in de regio doodgevroren. Hele dorpen zijn hebben wekenlang geïsoleerd gelegen. Daar volgde nog eens een extreem droog vroeg voorjaar op. Zodat ook veel van het fruit verdorst is aan de boom. En nu dus deze hete, droge zomer. Nee, het is, het is niet prettig op de Balkan wat dat betreft in ieder geval dit jaar. En eh, zeg maar de Gerrit Hiemstra van de Balkan. Voorspelt hij dat er nog binnen enige tijd eh, water naar beneden komt vallen? Of is dat ook een heel slecht eh, scenario voorlopig? Nou in ieder geval de komende tien dagen blijft het nog droog. De, de, de temperaturen gaan wel iets naar, naar beneden. Maar ja daar heeft de landbouw de, de, de bijvoorbeeld niet zo gek veel aan. Daar hebben de elektriciteitscentrales niet zo veel aan. Het wordt hooguit wat aangenamer op straat. Zodat je ook nog eens een keer een biertje kan gaan drinken op het terras. Zonder eh, te puffen en te zweten. Maar water komt er voorlopig niet naar beneden. Dank voor jouw toelichting, David Jan Godvrouw vanuit Belgedeel. Dan de Olympische Spelen. We gaan eens terugkijken op de ochtendsessie van de tienkamp. Ilco, Ilko Sint-Nicolaas en Ingmar Vos kwamen in actie. We zagen ze bij de 100 meter, bij het verspringen en ook het kogelstoten. Gio Lippens maakt met hen de balans op. Ilko, de kop is eraf. De eerste drie onderdelen heb je gehad. Hoe is het Olympische gevoel? Uh, gaaf. Leuk. Uh, ontzettend gaaf om mee te maken. Super stadion, super publiek. En de eerste drie onderdelen waren uh, ruim voldoende. En uh, het ligt denk ik goed op schema om uh, hard door te gaan. Eén vraagje, wat gebeurde er bij die start van de 100 meter? Want ik had het idee dat je even bleef staan. Um, ja, ik weet niet precies wat het was. Uh, Reactietijd is nooit, nooit ideaal, niet optimaal. In de, en zeker op zo, in zo'n groot uh, stadion is dat lastig. Maar... Ik denk dat het een beetje een vertekend beeld was. De rest start erg hard. Grote, sterke jongens. Ik, ik moet het niet van mijn eerste tien meter hebben tegen hun. Maar ik moet er tevreden mee zijn met de, met de tijd. Je hebt al wat mooie toernooien meegemaakt. Je hebt al goed gepresteerd op grote toernooien. Is dit nou heel anders dan anders? Uh, nee, voor mijn gevoel is het gewoon hetzelfde als een wereldkampioenschap. Uh, ja, Alleen het publiek is uh, geweldig. Uh, Hier snappen ze het, hè? Hier weten ze wat Tienkamp is? Hier snappen ze het zeker. Ja, vorig jaar was de WK in Korea. En dat uh, waren ze ook allemaal uitbundig. Maar uh, hier weten ze iets beter. En hier zitten natuurlijk ook heel veel Nederlanders. En dat, is, uh, dat geeft wel een extra goed gevoel. Maar of het Olympisch nou heel anders is dan een uh, wereldkampioenschap vind ik niet. Maar, uh... En het gedoe eromheen? Bedoel Jij wordt ook af en toe maar geleefd. Je wordt ook af en toe van hot naar haar gesleept. Ja, dat gesleept. Ja, maar goed. Deze, deze dagen tot aan, de, tot aan de wedstrijd zelf heb ik me redelijk goed af kunnen zonderen. En uh, dat is een beetje altijd hetzelfde. Het Olympisch dorp is alleen maar leuk, uh, gezellig. En, uh, ja, je leeft toch vooral met, uh, met de atleten nu op dit moment. En De andere sporten spreken je daarna wel extra veel, denk ik. Ga even naar je collega Ingmar. Komt ook net aangelopen. Wat is jouw gevoel van die eerste nee. dag? Uh, ja, een klein beetje teleurgesteld. Uh, pissig vooral. <laughs> Waarop? Uh, ja, op de prestaties die ik zelf geleefd heb. Het is allemaal uh, ja, net of het 95 is. Het zit er allemaal net tegenaan, zeg maar. En dat geeft dan een beetje een negatieve spiraal eigenlijk aan... En, uh, ja, ik voel me gewoon hartstikke goed in vorm en uh, dan komt het er gewoon net niet uit en dat is frustrerend. Eelco zegt net, dit toernooi is niet veel anders dan andere grote toernooien. Uh, of heb jij er misschien wel iets meer last van, dat je toch denkt van nou, dit is wel heel erg groot? Nee, ik, uh, ik was wel zenuwachtig van tevoren, maar ja, goed, dat ben ik voor elk toernooi. En meestal uh, geeft het juist dat extra stukje adrenaline om uh, ja, dat extra uit jezelf te halen. Ik voelde me hartstikke goed en uh, voor de verwarming van de 100 ook. Ik dacht van nou, dat wordt gewoon een, een dik PR vandaag. Ja, dan kom je over de finish en dan valt de tijd uh, behoorlijk tegen. Want dat voelde je niet tijdens de race? Ja, ik wist wel, ik had zoiets van ja, het is heel luid bij de start. Die, die Britten zat naast mij en uh, mensen hadden elkaar te schreeuwen. En het duurde heel lang voordat we omhoog gingen in de blok. Maar ja, goed, uh, dat, geeft geen, dat geeft niet weg dat je dan uh, langzamer uh, loopt, zeg maar. En, ja, op een gegeven moment zie je de rest wel natuurlijk in je ooghoek een beetje voorlopen, Ongeacht of je op je eigen race uh, focust. Ja, dan uh, kom je over de finish en dan uh, zie je uh, al die namen op bord komen en dan is jouw... Uh, een van de laatste. Ja, dat geeft wel even een tikkie. Hoe is het voor jou om hier te sporten te midden van deskundig publiek? Want dat is toch heel anders dan op veel andere toernooien? Ja, uh, ja goed, ik woon sowieso natuurlijk in Engeland. Uh, dus voor mij uh, is het uh, een soort van gewoontjes. Uh, meestal de meeste wedstrijden die ik hier draai, uh, ja, heb je hetzelfde ja, ontvangst en uh, begrip van de mensen. Maar goed, het is natuurlijk wel hartstikke gaaf. Het zit gewoon vol en uh, dat geeft wel een kick. 80.000 mensen getuigen van die 10 uh, kamp bij Atletiek. Dan gaan we naar Sebastian Timmerman... die van het ene fietsenonderdeel naar het andere fietsje zelf eigenlijk ook. Sebastian, die stukjes? Of, uh... Uh, nee, <laughs> nee, er... nee, dit is Ik... zo kort lopen maar van de oh, okay. baan naar de BMX-baan. Het ligt naast elkaar. Hè. Heel even Deze... uitleggen, want het zijn kwalificaties. Er valt niet ja. iemand af, maar het is wel heel belangrijk, toch? Ja, want uh, uh, je rijdt tegen de klok, dus niet tegen zeven tegenstanders. Zoals morgen en overmorgen het geval is... in dat BMX-toernooi het bicycle-motor... Dat is de, daar staat dat BMX voor. Vandaag rijd je, rijdt iedereen alleen en is de klok de tegenstander. Je moet een tijd neerzetten. En aan de hand van de uitslag van die klasseringen wordt dan het schema voor in het geval van de vrouwen, waar ik nu naar kijk, uh, het schema van de halve finales in elkaar gezet. Er doen 16 dames mee, 16 vrouwen mee. Laura Smulders, de Nederlandse, is één van die 16. En we gaan dus overmorgen meteen door met de halve finales. En hoe beter je rijdt, uh, nou ja, hoe meer minder je tegenstanders zeg maar, zijn in die halve finale. En Laura Smulders heeft het goed gedaan tot nu toe in uh, deze kwalificatie. Er zijn uh, acht vrouwen geweest. Kijk nu naar de negende vrouw. Die komt uit Litouwen, in Saïte. En voorlopig staat Laura Smulders op de derde plaats. Ze reed de tijd van 39 seconden 420 en 420 duizendste. En gaf daarmee ook niet zo heel erg veel toe ten opzichte van de twee dames... die uh, voor haar staan op dit moment in het algemeen klassement. Dus uh, de piepjonge Laura Smulders, ze is pas 18 jaar, komt uit de buurt. Van Nijmegen uit Horsen. Kan wat dat betreft terugkijken op een goed begin van het BMX-toernooi van het Olympisch toernooi. Wat betekent dus ook wel dat het, wat, dat het wat snelheid betreft wel goed zit op dat parcours van 440 meter, wat er bij de vrouwen is. En maar liefst 29 hellingen. Nou, die sprong ze allemaal goed over. Eigenlijk kwam ze geen enkel moment goed in, of behoorlijk in de problemen. En nu nog even afwachten. Er komen nog 2, 4, 6, 7 dames. En dan weten we op welke eindklassering. Laura Smulders is geëindigd in deze tijdrit. Bij de wereldkampioenschappen zit er ook echt een titel aan vast. Degene die de tijdrit wint, wordt dan ook echt wereldkampioen. Bij de Olympische Spelen is dat niet zo. Het gaat dus alleen maar om de klassering zodat de rest van het schema van die halve finales bepaald kan worden. Bazaar Bazar, 1986, ja. mooi hitje van uh, Matthias Bazar, Ticento. Werd toen al gedraaid van die hockeydisco's. Gerard de Groot gaf toen al verslag. En dat doet hij nog steeds, want hij geeft altijd verslag. Nederland, Nieuw-Zeeland. Gerard, en je hebt iemand bij je die oh, oh, oh zo graag uh, op dat veld had gestaan. Hè? Ja, dat is het, het, het, het verhaal van het Nederlands elftal. Ja. Zeker de eerste dagen hier van het Olympisch toernooi Willemijn Bos, de laatste verdedigster. Ze zou haar eerste Olympische Spelen gaan spelen. Ze verdraaide haar knie. In de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten. En ze zit nu bij me. Ze is terug uit Nederland. Met Krukken kwam ze hier de perstribune op. Willemijn, uh, we gaan straks eens even praten hoe dat is om hier te zijn. Maar eerst even de, het medisch rapport. Hoe is het met je? Ja, op zich gaat het wel oké. Okay. Het is natuurlijk, ja, moet er een woord voor gebruiken wat je natuurlijk eigenlijk niet op de radio moet zeggen. Maar ja, het is niet de manier waarop ik hier had willen zijn. En... Uh... Ja, dat, maar dat is denk ik duidelijk. Want voor iedereen kan het wel zelf wel Maar op zich gaat het oké. Okay. Okay. Op zich gaat het oké. Okay. In uh, je kopie ook? Mm, het, gaat, het komt een beetje met vlagen. Op het ene moment gaat het wat minder dan het andere moment. Hoe, hoe was dat om. Nadat je terug was in Nederland, uh, naar de knie gekeken is, uh, kruisbanden kapot. Uh, er wordt nog niet geopereerd, maar de kans is groot dat dat moet ja, gaan gebeuren. Ja, ga, dat gaat gebeuren. Gaat zeker en, uh, gebeuren. Ik heb ook al een datum en zo, dus het gaat okay. zeker gebeuren. Oké, okay. ja. en wel, wat is die datum? Tweede week van september. Goed. Ja. Jongens, we kunnen de bloemen vast, vast uitzoeken. <laughs> Tweede week van september voor Willemijn Bos. Uh, maar hoe is het dan om... Als je dat allemaal hebt heb afgesproken in Nederland, je koffers te pakken of je koffertje te pakken en weer terug te komen naar Londen, naar de Olympische Spelen. Ja, heel raar. Op zich naar Londen gaan we dan nog, veel viel op zich nog wel mee, we zijn met de hele familie hier En ja, het is op zich ja, gewoon een soort van vakantie of zo. Alleen ja, als je dan hier op het, op het park komt en zo, ja, dan is het echt heel raar. Hoe, hoe was het weerzien met de meiden hier? Uh, moeilijk, moeilijk. Ja, Wat gebeurde er? gelaten. Hoe, hoe, hoe ging dat? Ik zag uh, een aantal hadden we al gezien op de tribune. En uh, zeker na de wedstrijd toen ze aan het uitlopen waren, toen uh, zwaaiden ze ook wel allemaal even. En uh, daarna hebben ik ze gezien hier buiten het, het stadion. En ja, dan. Er een toch een traantje, ik kwam wel weer, wel ja. weer boven. Want ja. Je kan er natuurlijk niet bij zijn. Hè? De, de ploeg zit nu in de halve finale. Eh, op weg naar een medaille. Zilver kan er vandaag in ieder geval gewonnen worden. Dan krijgen we ook nog een finale overmorgen. Dus dat kan je niet verstoren, neem ik aan. Nee, maar dat wil ik ook niet. Dat wil ik ook niet. Wat, wat, wat, wat wil je dan? Gewoon kijken, ja, Wat Het liefst had ik natuurlijk gewoon in het veld staan, maar nee, ja, het is gewoon... Zij moeten daarmee bezig zijn, ze moeten niet met mij bezig zijn, ik zal hun, hun alleen maar in de weg zitten. Voor mezelf ook. En uh, het is ook wel goed om een beetje afstand te houden. Ben je, ben je een grote verliezer hiervoor? Um, Vind je zelf? Is dit onrecht? Ja, onrecht. Toen ik denk ik ook wel bij mezelf. Had ik dat, laat dat meisje gewoon schieten, dan gebeurt er niks. Ze wou met de bekken schieten, ik tikte die bal weg. Iets wat, ja echt, elke wedstrijd wel één, twee keer voorkomt eigenlijk. En uh, ja, zij viel. En nu denk ik, ja, laten we gewoon schieten. Dus, over wedstrijd we nog één minuut. Of twee, twee dagen. de opening. Ja, dan laat dus lekker is pas gaan. Ja dat, ja, dat doe je ook niet. Dus onrecht. Ik was wel boos op de hele situatie. Weet je. En, en je houdt misschien wel rekening mee dat ook toen ik het nieuws kreeg, ik hield wel rekening mee dat er iets was. Dat het niet helemaal zo, zo was als, als het zou moeten zijn. Dat het natuurlijk wel een beetje volgt. En ik voelde wel iets anders dan mijn gewone, dan mijn, dan mijn andere been, zeg maar. Maar ik had dit, dit niet verwacht. Nee. Dus ik heb hier wel. Ik was wel boos. Slaap oh, uh, je goed? Ja, nu. Dat vind niet. Ja, niet. Nee, dat niet. Nee, de eerste nacht, die donderdag, nadat het was gebeurd, ben ik op een gegeven moment in de bank in de woonkamer van, het, uh, van ons appartementje in het Olympisch dorp gaan liggen. Want ja, ik zat dag met Mark Groot in de kamer. En uh, ik wou op een gegeven moment maar internet en te ja, kon ik niet slapen. Maar toen dacht ik, ja daar word ik heel de hele tijd wakker van. Mijn telefoon en mijn, met mijn iPad en zo, dus ik dacht ja, ik ga gewoon in de woonkamer liggen en dan ben ik in ieder geval niemand tot last. Maar, maar je, je doet wel echt mee met de ploeg, hè, als ik naar je handen kijk, ja, ja. ook aan je nagelak. Hebben jullie oh, één potje? Ja, ja. Hebben jullie allemaal hetzelfde ja. potje? Of... Um, er waren wel, uh, was wel sprake van dat iedereen uit de potje uh, ging krijgen. Maar ik heb wel natuurlijk een andere, maar iedereen heeft het wel, ja. En, en alle bandjes zijn ook, het heeft ook iedereen. Ik kan niet meer misgaan, hè? Nee, Sorry, ik zeker. kan niet misgaan. Oké, okay. we gaan zo direct kijken naar die wedstrijd. De halve finale van Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Ik ga dat samen doen. U heeft er al gehoord met Willemijn Bos, de grote verliezer van, van dit Nederlands team... Anderhalve dag voordat de Olympische Spelen begonnen hier in uh, Londen... ging ze door haar knieën ge kruisbanden gescheurd. Wordt straks geopereerd in september en ze zit er niet bij. Maar ze zit wel naast me. Ze gaat uh, een beetje met mij bekijken of Nederland inderdaad vandaag... in ieder geval die zilveren medaille gaat pakken. En als dat lukt, dan is er ook nog goud in het verschiet natuurlijk. Maar goed, eerst Zeeland. vandaag nu Zeeland pakken. Wij tellen af, uh, Gerard. Dan gaan we naar uh, Ed van der Bent. Ja, want uh, Ed, het gaat er nu echt spannen, hè? Gaat de de er weer ons gaan komen. We krijgen de eerste van de twee Nederlanders. Hij is de laatste, Mark Houtzager, die nu binnen gaat komen. Die vier strafpunten had. Dan krijgen we vier ruiters met één strafpunt voor tijdsoverschrijding. Waaronder Gekko Schurde. En dan krijgen we zes nullers. En ja, uit die zes nullers moet dan toch eigenlijk het podium komen. En dan is die ene tijdfout is dan toch wel heel spijtig. Even Jur Vrieling, Het is een, een veel hoger parcours. Het is hè, wat minder hindernissen en sprongen. Uh, en dan ook minder technisch. Ja, klopt. Iets minder technisch, maar wel enorm zwaar. Uh, wel moeilijk genoeg gebouwd. Aan het eind uh, krijgt de paard toch iets... Uh, de, ja, de conditie moet gewoon goed zijn, iets te puff eruit op plaats. zie je toch veel fouten komen op de laatste hindernissen. Uh, Mark komt net binnen. Uh, uiteraard gaat het publiek heel erg te tekeer met de Engelsman daarvoor. Daarom kan hij iets later binnen om niet te veel van het lawaai te horen te krijgen. Dat het paard zijn uh, uit zijn concentratie helpt. We hebben bij een paar hindernissen gezien, zoals ook de driesprong, dat, die staat eigenlijk niet zo lekker in een lijn. Daar staat een hindernis eigenlijk in de weg en dan moet je pas op het laatste moment ervoor komen. Kan dat een uh, probleem worden? Ja, dat klopt. Dat hebben ze misschien wel bewust een beetje gedaan, omdat onder de middelste van een driesprong er ligt de lichte watersloot onder. Dus de paarden die krijgen die sloot pas later zien, eh, waardoor je soms misschien haast een beetje een schrikreactie krijgt en daardoor misschien een fout. Nou, we hebben er een enkele fout op gezien. Inmiddels is uh, Mark begonnen met uh, zijn parcours. En het lijkt uh, op die Oxer iets minder hoog eroverheen te gaan. En rijdt hij wat langzaam, want de tijd staat toch niet te ruim? Nee, dat klopt. Maar goed, hij zal uh, bewust iets korter op ochtend proberen te rijden, denk ik. En zo proberen zo weinig, weinig mogelijk risico te nemen op de sprong. Ik vind hem dat hij tot nu toe eigenlijk wel heel heel safe springt. Mooi door de eerste dubbel. En daar een soort verplichte lijn. Allemaal bouwsels, Zodat je eigenlijk buitenom moet. Niet kunt afsnijden naar de hindernis 5. Een oxer, Dan gaan we naar de hindernis 6. Een van de stijlsprongen met uh, weinig grondlijn. En, uh, oh, daar gaat hij fout. Komt dat omdat er weinig grondlijn is? Dat het paard dat moeilijk in kan ja, schatten? Ja, dat klopt. Hij kwam eigenlijk net als eerste mooi bij. Nou, iets houden, doordrukken op die sloten midden. Dat gaat eigenlijk heel goed. Okay, goed. Mooi door de drie sprong. Hij kwam er door. Die stijlsprong misschien iets door het binnenbeen heen. Om maar te zeggen ja, je zal iets de tijd ook in de gaten moeten houden. Dus soms moet je iets een risico nemen en dan daar weinig grondlijn. En als je dan één hindernis raakt, dan kan het over zijn, zoals nu. Goed, nog twee sprongen, vier strafpunten. En de tijd die, uh, gaat voort. Hij komt te wat dicht tegen de tijd aan hoor. Goed over de voorlaatste, het wordt licht getouch getoucheerd, aangeraakt. En goed over de laatste betekent vier strafpunten. Net binnen de toegestane tijd. De tijd is uh, 80 seconden. En hij uh, doet er over uh, 79 seconden 52 honderdste. Uh, en uh, betekent vier strafpunten. Totaal over de beide ronden van acht strafpunten. Over 2,5 minuut krijgen we Gerko scheurde hier met landen. Dan gaan we weer fietsen. Sebastian Timmerman bij die kwalificaties van BMX. Uh, Laura Smulders stond er goed voor. Er zijn een aantal nieuwe geweest inmiddels? Uh, ja, het zit er net op. En uh, de laatste dames zijn geweest. En ik vind dat Laura Smulders het goed heeft gedaan, hoor. Uh, ze zal met een lekker gevoel terugkeren naar het Olympisch dorp. Want ze is 60 geworden in de kwalificaties van de 16 dames. En uh, ze laat toch bijvoorbeeld de wereldkampioenen achter zich. Magalie Poitier is dat uit uh, Frankrijk. En als je kijkt naar de dames die boven haar staan, de vijf dames... ja, dat zijn echt uh, de wereldtoppers. Andere wereldtoppers, bijvoorbeeld de zilveren medaille winnares van vier jaar geleden... Laetitia Le Corquille uit Frankrijk... De Australische Caroline Buchanan... die wint de kwalificatie voor de Nieuw-Zeelandse Sarah Walker. Aan de hand dus van de tijden die vandaag gereden zijn... gaat men de indeling maken voor de halve finales. Die zijn overmorgen. Maar Laura Smilders laat in ieder geval zien dat ze goed in vorm is. Het is nu wachten op de mannen. Die gaan straks ook kwalificeren op dit parcours. Hun rondje, of eigenlijk hun parcours, want het is geen rondje natuurlijk... is ietsje langer. Ze rijden in een ietsje andere indeling dan de vrouwen. Het is 450 meter voor de mannen. En die gaan over een kwartiertje ongeveer van start. Drie Nederlanders daar in actie. Twan van Gent, Raymond van der Biessen en natuurlijk Jelle van Gorkum. De rijder uit Lichtenvoorde die in maart, eind maart... zo verschrikkelijk hard onderuit ging in Amerika in Chula Vista. En heel lang nodig had om te revalideren. Het is al ontzettend knap dat Van Gorkum überhaupt hier op de Olympische Spelen staat. En ik ben heel benieuwd wat hij gaat laten zien in dat veld van 32 rijders. Bij de mannen overigens bij de vrouwen een soortgelijke volpartij gezien... als Van Gorkum had in Chula Vista... van de Amerikaanse Brooke Crane. Dat is trouwens ook niet de eerste. De beste kwam er, uh, kwam niet goed uit... bij een van de sprongen... en knalde vol met de fiets tegen... een van de springheuvels aan. Viel daar hard overheen... en heeft uh, de wedstrijd niet uitgereden. Uh, verliet een beetje suf het terrein. Versuft het terrein. En dat kan ik me wel voorstellen... want wat een klapper was het. Publiek dat wordt op dit moment uh, vermaakt... door de speaker. Publiek op uh, die hele steile tribunes... die er uh, dit BMX... Maakt staan 6000 man, gezellige sfeer, bomvol en wij wachten op dat veld van 32 mannen onder wie dus drie Nederlanders die dadelijk ook gaan kwalificeren. Sebast, nog heel even een vraagje. Jij zegt halve finales, ga je dan in heats rijden en dan ja, twee over ja, zo? Ja, twee heats van acht, twee heats van acht. en uh, daar gaan er dus vier van door naar de, naar de finales. Oké. Okay. En uh, die wordt ook met acht dames gereden, dus uh, nee, dit is, uh, dit is goed hoor. En, uh, ja, als Smulders uh, ook tactisch goed weet te rijden... want uh, je rijdt natuurlijk dan tegen tegenstanders in die halve finales. Ja. Maar als ze dat tactisch goed weten te doen... dan uh, nou, ja, wie weet kan ze finale plaats afdwingen. Dat zou wel heel netjes zijn. Klinkt helemaal goed. We horen je zo met al die Nederlandse mannen. Drie van de 32 deelnemers komen uit Nederland. Dan uh, gaan we terug naar Ed van der Bent. Ed, Gerco Schreuder uh, moet nog... Ja, mogen we zeggen dat, dat nog, hij nog de enige hoop is? Klein beetje hoop op een medaille. Klein beetje hoop, kostbare tijdfout uit de eerste ronde van eerder vanmiddag. En dat, zo zie je, soms kan een tijdfout geen probleem opleveren. Maar nu met zes deelnemers die naam starten, die dan uh, uh, allemaal nul zijn. Ja, dan uh, trouwens uh, starten er dus na nou, hem ook nog twee met één tijdfout. Ja, dan wordt zo'n plaats op het podium toch wel heel lastig. Maar goed, dit ligt hem wel, dit parcours, zegt Jur Vrieling, die uh, nog altijd naast me zit. Want het uh, paard kan het heel goed in de hoogte springen, deze Londen. En ik denk persoonlijk nog steeds dat hij reëel kans maakt op die medaille. Tot nu toe Mexicaan aan een leiding waar we eigenlijk niet van verwacht hadden. Van de 35 starters waar we hier zijn begonnen vanochtend, neemt hij de leiding met vier strafpunten. Dus als hij nu de nul erin houdt, dan gaan we natuurlijk voorlopig aan de leiding met nog maar 8 naar hem te gaan. Ja, wat nul rijden is lastig. Want we zagen Witsfellers, de Amerikaan, de winnaar van de wereldbekerfinale in Den Bosch nog maar kort geleden. Met zijn Die was foutloos. En verder uh, die uh, Alberto Michan, die Mexicaan. Over de hindernis 2, inmiddels uh, uh, van het Abbey Road. Allemaal symboliek van Londen hier. Maar goed, we concentreren ons op uh, de hindernissen zelf. Daar een, een hindernis waar eerst planken vanmorgen in waren, maar nu uh, bomen. Hebben die nu wel een, een ondersteuning, een holle ondersteuning? Of zijn dat nog steeds van die platte lepels? Uh? Ja, sommige zijn plat, sommige zijn ietsje hol uh, tot nu toe. Nu uh, rijdt Gerko eigenlijk gewoon mooi weer de ideale uh, koers. Mooi in de lijnen. Snijdt niet te veel af. En nu moet hij die bocht wat ruimer nemen nee, dan nee, de netwerk. Nee, neemt hij neemt daar iets meer ruimte. Ja. doet hij ook. Komt mooi in balans naar die stijlsprong toe. En hij maakt achterhoek heel goed de sprong Nu de moeilijke driesprong met het midden de sloot die ze vrij laat zien. Komt er eigenlijk weer heel mooi in. Nou, hopen, come Perfect uitsprong. Heel goed. Spring springt eigenlijk gewoon heel safe. Met nog maar drie hindernissen te gaan. Nu nog één moeilijke stijlsprong Uit de wending. Een muur oh, of een. Nee, dat dus is die Een beetje die, die lastig ja. uit de mond. Ja, ja, hij spring goed, ja, spring goed. Ja, nou, niet, niet te snel gaan, nog cool. Met nog twee hindernissen te gaan. Achterbeen. De eerste stijlsprong gaat hij nu naartoe. Maakt een goede ja, sprong, één hindernis laatste. toe te gaan. Dock, ja, en van. Mooi! Foutloos! Super. En dat doet het binnen de tijd. Binnen de tijd. Prachtig en dan blijft helaas die ene tijd hout blijft dan staan. Maar uh, toch nog een sprankeltje hopen met deze prachtige rit van Gecko Scheuder met uh, Landen. Een uh, paard 10 uh, jaar oud en uh, ja een hengst is het over zijn voordeel. Tot slot uh, nog even je Vrielink, wat rijdt nou lekkerder? Een hengst, een Mary of een ruin? Een hengst is soms iets meer afgeleid, is soms een tikkeltje moeilijker. Maar nu had uh, Gecko de controle perfect en met 7 te gaan staan we voorlopig wel op goud. Goed zo. Nog. Een aantal nullers, zoals jullie dat zeggen, gaan nog komen natuurlijk. Wij gaan het allemaal volgen. We gaan snel even naar de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Juri Stubenitski. De Syrische stad Aleppo woedt een felle strijd tussen het leger en de opstandelingen. Militairen zijn de wijk saleh met Russische tanks binnengetrokken. Een Syrische mensenrechtenorganisatie spreekt van de zwaarste gevechten in Aleppo... sinds de opstand bijna anderhalf jaar geleden begon. In Denemarken stapt de partijleider van de rechtspopulistische Volkspartij op. De 65-jarige partijleider Pia Kiersgaard... was met haar standpunten over de islam en Europa... en met het gedogen van de kabinetten een voorbeeld voor PVV-leider Wilders. In die gedoogperiode voerde Denemarken... een van de strengste immigratiewetten van Europa in. En een computervirus heeft het netwerk van de Limburgse gemeente Weert platgelegd. In het stadhuis zijn alle computers uitgezet voor onderzoek... Dat betekent dat er voorlopig geen paspoorten of geboortebewijzen kunnen worden afgehaald. De internetpagina van de gemeente is wel bereikbaar. Hoe lang de storing gaat duren, kan de gemeente weer niet zeggen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit België naar Maastricht staat tussen Gronsveld en Maastricht 2 kilometer. En op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij Bokstel 2 kilometer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. Ook 2 kilometer bij Amsterdam op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel. En op de A13 richting Rotterdam voor het Kleinpolderplein 3 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Daar staat tussen Hoogvliet en Spijkenisse 2. En vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 4. 4 kilometer. Tot slot de A20. Dat is de laatste file van dit moment. De A20 naar Gouda. Tussen Spaanse polder en het knooppunt de plein. 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Gerko Schreuder en de paarden we houden u op de hoogte. Maar ook het hockey is begonnen: de hockeydames tegen Nieuw-Zeeland. Gerard de Groot. De halve finale van het vrouwenhockeytoernooi hier op deze Olympische Spelen. Zilver is de inzet voor dit duel, want als je wint, dan sta je in de finale. Dan heb je in ieder geval zilver te pakken. En Nederland wil natuurlijk ook meer, wil die prolongatie van die gouden medaille van Peking van vier jaar geleden. En ik kijk naar die wedstrijd met uh, de ongelukkige Willemijn Bos, die hier net niet bij kon zijn. Anderhalve dag voor het toernooi begon, ging ze door haar knie heen. En ze zit hier uh, voor het eerst van de radio, beetje nerveus was ze, zei ze van tevoren. En ze trok zich helemaal dood van de vragen die, uh, die Ed van der Bent ging stellen. Van wat rijdt nou lekkerder, een hengst, een merrie of een ruim? Het vroeg toen onmiddellijk aan mij, ga je ook zo dat soort vragen stellen? Nou willen wij, nee hoor, mijn vraag is gewoon, wat voor elftal is Nieuw-Zeeland? Want je hebt wel tegen ze gespeeld op champions Trophy. Ja, nou het is een fysiek heel sterk elftal. Allemaal uh, basistechnisch ook allemaal wel heel goed uh, verzorgd. Um, ik denk dat als we gewoon heel creatief zijn en uh, ja, het geduld houden, dan uh, komt het goed. Maar je, je verwacht ook een, een geconcentreerde verdediging bij hun? Ja, dan, zeker, Je moet er echt zelf doorheen? Zeker. Ja, je zult het zelf moeten doen. Ze geven weinig cadeau. En, uh, en toch zijn ze ook voorin, blijven ze gevaarlijk. Dus je, kan, je moet wel echt uh, 100, ja, gewoon heel de wedstrijd 100% geconcentreerd En dan heb je bij hockey altijd een strafcorner. Ja, het is natuurlijk pech dat het niet zo goed loopt hè? met de Nederlandse strafcorner op het ogenblik. het uh, percentage is ja. onder de 10%. Ja, dat is misschien nu zo. Maar voor hetzelfde geld uh, gaan er vandaag drie van de drie in. En dan uh, zegt iedereen van, zie je, het is allemaal prima. Dus, Laten we daar da da da da maar op roven. Ja. Nederland uh, tegen Nieuw-Zeeland. Uh, willemijn bos die zit naast me. Die zegt het al. Het wordt een verdedigende wedstrijd, althans, vanaf uh, van Nieuw-Zeeland. Nederland moet het zelf allemaal doen. Met de creativiteit van Naomi van As bijvoorbeeld. Of van Ellen Hoog. Of van Kim Lammers. Die moet afwerken. Die moet afronden. Die de doelpunten moet maken. De topfrotter van het Nederlands vrouwenhockeyelftal. Het vrouwenteam dat uh, alle poolwedstrijden won. Dus de volle zegen binnenhalen. De volle 15 punten. 3-0 tegen België. 3-2 tegen Japan. 1-0 tegen China. 3-2 Korea. 2 in Groot-Brittannië. Dus de mogelijkheid is voor Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland komt er toch al in die beginfase meer uit dan in die laatste wedstrijd van Nederland tegen Groot-Brittannië. Toen de Britse vrouwen helemaal niets aanvallend deden. Maar dan ook helemaal niets. Dat was een vreselijke wedstrijd voor Nederland. Wel gewonnen met 2-1. Nederland tegen Nieuw-Zeeland. De halve finale. De inzet. Ik zeg het nog maar eens. Een Plak. in ieder geval minimaal zeven minuten gespeeld 0-0 Gerard Groot we komen natuurlijk zo bij jullie terug we gaan uh, praten over de Parade. afgelopen weekend er was uh, zoals u vast heeft gehoord voor het eerst een boot mee met homo's van turkse komaf homoseksualiteit is een groot taboe onder de turken en wat blijkt nu achteraf via de sociale media zijn heftige bedreigingen geuit tegen de opvarende en niet alleen via de sociale media we praten met Neftsat Chingus, dat is een van de opvarenden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat was de reden dat, dat u op die boot was? Ja, ik. Euh... Nou ja, de homorechten zijn nog uh, in de wereld nog niet helemaal goed geregeld. En ik wilde dan uh, naast mijn homo vrienden staan om hen te ja, een ondersteunen. Nou, en wat gebeurde er daarna? Nou, we hebben. Uh, nou, voornamelijk in de sociale media zijn er veel op nieuws geweest. Met name voor... Uh... Nou, laten we even zeggen van het is taboe is doorgebroken. Er is veel mensen, uh, veel mensen zijn erover praten. Ook wel veel negatief. Hè. Er zijn ook wel veel bedreigingen in sociale media. Uh, daarnaast uh, hebben we ook wel veel, of heb ik zelf veel uh, positieve reacties gehoord. Van hey, wat moedig, wat goed dat je het doet. Dit is, dit is wel, het is een in een aantal religieuze kringen. En de ultranationale kringen zijn er natuurlijk niet, uh, niet goed opgevangen. Nou, en, en, en, maar voelt u zich, als we even naar die negatieve reacties kijken... voelt u zich persoonlijk bedreigd? Nou, dit niet echt. Ik heb de afgelopen jaren wel actief uh, deelgenomen aan een aantal activiteiten. We hebben in Arnhem bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten georganiseerd... voor het Turks gemeenschap. Uh, in het Turks, uh, open-mind gesprek over homoseksualiteit in Nijmegen heeft een Turkse vereniging afgelopen jaar een prijs gewonnen, omdat zij... Nee, het is het, is, het is het niet. Nee, dat niet. Het is niet een onbekende, onbekende feit, zeg maar, binnen de Turkse gemeenschap. Maar wat dat bood, uh, of uh, Guy praten mee uh, teweeg heeft gebracht, is dus dat we dan openlijk... Uh, ja, dat er een open gesproken wordt. Het taboe is dan doorgebroken. Dus, dus ondanks, ondanks die vervelende reacties die u ook heeft gekregen, zegt u: Nou, dat was het wel waar, want het taboe is doorbroken en dat is eigenlijk heel positief. Nou, dat is heel positief. Er is een discussie op gang. Er wordt dan nou uh, gesproken overal, ook al is het wat besmettend, sommige uh, nieuws die ik dan over krijg. Maar nou, dan is het toch ja, we kunnen erover praten. Dat is een. Ook al zijn ook er soms scheldpartijen, bedreigingen. Ja. Ik ben het blij dat ze dat uitspreken dan dat ze dat ergens uh, achterhouden. Zeg maar. ja. het, is een, het is een proces, denk we, ik. Nou, wij danken u voor ja. uw uh, reactie, Nefzat uh, Chingus. Goedemiddag. Dan gaan we even naar het hokje, Gerard Groot. Ja, Nederland staat met, acht, met 1-0 achter tegen uh, Nieuw-Zeeland in die halve finale van het hockey. De strafcorner werd uiteindelijk gegeven door uh, de scheidsrechter, omdat de derde scheidsrechter erbij gevraagd werd, de video Empire. De Nieuw-Zeelandse vrouwen hadden gezien dat de bal op uh, de voet kwam van een van de Nederlandse verdedigers binnen de cirkel. Dat hadden ze heel slim en goed gezien, want op de video was het ook duidelijk te zien, zodat allereerst uh, de vrije slag die gegeven werd uh, aan Nieuw-Zeeland buiten de cirkel werd veranderd in de strafcorner en die wordt gewoon ingeschoten door uh, Kyla Charlent. Zij schiet de strafcorner erin. Haar uh, tweede raken strafcorner uh, van de van het Olympisch Toernooi. En Nederland staat gewoon achter in die halve finale. Tegen Nieuw-Zeeland. De Nederlandse vrouw, met een kans voor uh, Kelly Jonker. Maar de stop is van de kiepster van uh, Nieuw-Zeeland. En Nederland heeft onmiddellijk de aanval gezocht. Onmiddellijk de aanval gezocht nadat uh, die tegenvallende eerste treffer van Nieuw-Zeeland kwam. En Nederland ineens uh, achterstaat. Achterstaat uh, net als tegen Groot-Brittannië. Toen kostte het uh, niet zoveel minuten meer om uh, in ieder geval langs zij te komen en op de 2-1 te komen. Maar tegen die Nieuw-Zeelandse vrouwen, zo in het begin van de wedstrijd... Nou, ik ben benieuwd hoor. En Willemijn Bos, die uh, klapt in de handen, want die speelt mee, die juicht mee, die speelt mee met uh, dit Nederlands team in de aanval uh, op Nieuw-Zeeland om die gelijkmaker te forceren. Dan gaan wij naar uh, Ed van de Bent. Ed, want wij willen natuurlijk weten hoe de tussenstand is bij het, uh, bij het springen. Ja, en als ik dan zeg gelijk, dan denk je, hoe kan dat nou? Wat er gebeurt is hier Nou, O'Connor, de eerste router van de zes... die foutloos was in de eerste omloop en dus de beste uitgangspositie heeft. En de man die zijn titel, Olympische titel, het goud werd ontnomen... omdat zijn paard positief bevonden werd, dat was in Athene. Ja, die wil natuurlijk zich revancheren, en, maar die kwam twee honderdste seconden achter... of te, kwam niet te laat over de finishlijn. En dat betekent dat hij één strafpunt voor tijdfout heeft. En dan staat hij dus met Gerco Schreuder en zijn paard los... Nu gedeeld op de eerste plaats met nog vijf ritten te gaan. En daar is alweer een concurrent, valt daar af. Olivier Guillon de Fransman met Lord de Thaise. Die maakt nu al twee springfouten. Dat betekent dat er nog drie concurrenten, vier concurrenten daarna zijn. Steve Gerda, Scott Brash, Marcus Eening en Nick Skelten. Dus en, het wordt weer een heerlijke ontknoping. <laughs> Ed, even één vraag. Hè? Want uh, als ze allebei dus twee punten hebben. Stel dat ze de enige zijn met één punt. Sorry. Allebei één punt hebben. Uh, Komt er dan een barrage of deel je dan een, een medaille? Nou, stel dat er straks twee zijn met nul en twee met één. Dan gaan die twee met één om het brons strijden dan in een, in een barrage. Barrage op tijd. En dan wordt er dus ook voor het goud en zilver wordt er daarna een barrage gereden. Dus voor iedere kleur wordt er desgewenst een barrage gereden op tijd. Dat wordt uh, duimen voor Gerko Schreuder de komende minuten. Straks zijn we terug bij jou, Ed. Bij 1-0 achter tegen Nieuw-Zeeland krijgen we geen barrage bij het hockey, Gerard. Maar het is nog lang, hè? Ja, het is nog heel lang. En uh, bij het hockey kennen we nu in een, uh, ja, maar een wedstrijd waarin een winnaar moet komen. kennen we natuurlijk het uh, verlengen, en dan daarna eventueel beslissen met uh, shootouts. Uh, zover is het nog niet. Het is nog lang. Nog 24 minuten, 24,5 minuut in de eerste helft en daarna nog 35 minuten in de tweede helft. En Nederland heeft uh, onmiddellijk uh, het initiatief genomen na die tegenvallende strafcorner van Kyla Charland zo vroeg in de wedstrijd. En Nederland achterstaat met 0-1 tegen Nieuw-Zeeland. Zijn er mogelijkheden geweest? We hebben dat net eentje meegenomen van uh, Kelly Jonker. En nu probeert Kelly Jonker op rechts door te breken, maar ze kan de bal niet halen voor de achterlijn. Die bal loopt uh, rustig over de achterlijn. En Nieuw-Zeeland gaat niet zeeland dat in de beginfase van de wedstrijd aanvallender speelt dan iedereen gedacht had. En misschien dat Nederland daardoor wel een beetje is verrast. Gaan we weer bij Ed van der Bent kijken. Ed, ik weet dat paardenliefhebbers heel sportief zijn. Maar ik vind het soms wel lekker als ik zo'n balkje zie vallen. Waarom Bob? Waarom Tom? Dat er een concurrent minder is voor Gergo Schreuder. Dat, dat is waar. Je kan ook zeggen, dan had hij die tijdfout niet ja, moeten maken. Ja, maar ik vind het niet zo erg als ik een balletje zie van Staat hij nog gedeeld <laughs> eerste? Dat willen en, we weten. Het. Ja, want nu is de, de drie na laatste. Dus hierna nog drie starts. Steve Keda, de Zwitser, met Nino de Bricone in het parcours. En die wordt getipt door mijn buurman Jur Vrieling, de Nederlands kampioen. En houder van het zilver met het team als echt een van de favorieten voor het podium. Waarom? Ja, gewoon een heel goed paard, heel goed ruiter, maar uh, ik ben ook heel chauvinistisch. Ik hoop toch dat hij nou een fout gaat maken, want de spanning is hier echt gruwelijk te snijden. Het is uh, ongelooflijk spannend om met een paard te gaan. Ik ben er bijna van overtuigd dat ze niet allemaal foutloos kunnen gaan. Dus ik hoop nog steeds voor de medaille. En voorlopig is het nog steeds goud. Niet schuin aanrijden, daarop die stijlsprong. Dan krijgen we die vervaarlijke driesprong. En dat moet je goed uit de hoek komen, uit de bocht komen, hij zeg maar goed over moeilijk, de eerste. Hij kwam er een beetje moeilijk in. Hij... Komt er op net uit. Maar ik denk dat we hier ook weer op de tijd moeten gaan kijken. Want hij gaat net als de vorige. Sjander Conner iets rustiger rijden. Hij wil die fout vermijden. Maar ook hier gaat die tijd weer. En ik zal wel heel blij zijn als hij 100 honderdste buiten de tijd was. Tot nu toe is hij foutloos. Maar de tijd nog twee sprongen. nog wel mee. Hij gaat nu wel versnellen. Hij neemt risico na de laatste twee. Nog 10 seconden heeft hij. Ja, hij versnelt iets naar hij de laatste. Hij is foutloos. Hij krijgt... En hij blijft foutloos. Net binnen de tijd. Ja, in de Net. tijd. 77, 78. Ja, hij heeft toch nog iets over voor deze Zwitser Stiefke. Daar met Nino de Buissonne. Terug naar het hockey. Nieuw-Zeeland aanvallend begonnen. Voorsprong van 1-0 op Nederland in de halve finale. Gerard de Groot knokt Nederland zich terug. Ja, Willemijn Bos, was je verrast dat, uh, dat Nieuw-Zeeland zo aanvallend speelde in die eerste 10 nee, minuten? Nee, op zich zeggen ze altijd wel de pres. Daar zijn ze altijd wel van. Uh, vroeg de bal afpakken, maar uh, nee, verrast niet. Komen ze terug? Ja. Ja? ja ze is zeker. helemaal overtuigd. Ze zeker. leeft helemaal mee in de wedstrijd. Staat voor zover het mogelijk is met zo'n kapotte knie te springen, op, zit ze te springen op de stoel. En Gerard, en te kijken naar, ja? Ach, jij de dames mentaal in staat om naar zo'n snelle achterstand terug te komen? Nou ja, ze hebben het tegen Groot-Brittannië ook voor elkaar gekregen uiteindelijk. En die Britse vrouwen die wilden echt helemaal niks doen. Daar kan je aanvallend weinig had je daar te zoeken. Die verdediging was zo strak. En ik denk wel dat de ploeg terug moet kunnen komen. Ze weten dat het nog een hele lange wedstrijd is op dit moment. Ze zijn technisch uh, beter dan Nieuw-Zeeland, op papier zeker. En ook tot nu toe uh, het, het spelbeeld uh, is uh, wat dat betreft duidelijk dat Nederland uh, wat, wat aanvallender, wat creatiever kan spelen. En ik denk dat ze sterk genoeg zijn om, uh, om terug te komen. Maar je weet het nooit, hè? je moet hem er eerst in prikken aan de andere kant. Absoluut. Houd ons op de hoogte. Het van der Bent, het thuisland Groot-Brittannië doet het op alle fronten goed en heeft ook vandaag weer een paar ijzers in het vuur, Ed. Twee stuks. Scott Bres, die nu het parcours is en dan over twee ritten nick nix En de laatste keer dat de Britten op de Olympische Spelen een medaille hadden... dat is volgens mijn berekening was dat Enmore in 1972 bij de Spelen van München. En toen werd er eventueel zilver behaald. Scott Bres, een, een, een jonge combinatie, want uh, Rob Hoekstra, de chef-de-équipe heeft... behalve de oudjes, als je het zo misschien niet uh, delegeren bedoelt overigens, voor nix heeft hij ook voor jongeren gekozen. Jur, ja, zo'n jonge ruiter is dat. Ja, vraagt dat heel veel. Nee, dat gaat krijg, wel in af. Hij, hij krijgt een fout. Ik wou net zeggen, als we moeten hopen op een foute medaille van Gerco, moeten we nu hopen op een fouten hele goede jonge ruiter, maar inderdaad nog weinig ervaring op de hele zware kampioenschappen zoals hier. Hij kwam iets dicht bij de dubbelsprong. eigenlijk te dicht, bracht een paar kleine beetje moeilijkheden en kreeg uh, daar de fout. Even maar, corrigeren. Goud kan al niet meer, want we hebben dus sorry. Steve daar met nul en we hebben Gerco op, op een gedeelde zoverstaan. tweede sorry. plaats. Ja. Maar, door de drie sprong daar keurig. Maar met twee, nog twee te gaan, de, de twee grootsten komen eigenlijk. Marcos, één ding, dat is bij ons gewoon echt de bekendheid... en niks kelten, de veteraan met zijn extreem goede jonge paard. Dus die laatste twee uh, zullen... Wij gaan ben ik ben bang uh, nog wel hele spannende minuutjes worden. Wij uh, blijven ze met jullie volgen. En wij kijken mee en we willen ook weer van Geert de Groot eigenlijk horen. Dat hij zegt, hou even op met die paarden, want we hebben gelijk ja. gemaakt. Ja, zover is het nog niet hoor. Nederland uh, moet terug. Willemijn Bos zei het net al. Ze zijn een ploeg speelsters die de druk willen uitoefenen. Toch wel veel meer dan de Britse ploeg die we gehad hebben hier in de pool, Waar we uiteindelijk Nederland althans met 2-1 van won. Nu is het dan een mogelijkheid voor Nederland in de cirkel. Pak dan maar een kornetje. Doen ze niet. Inzet gaat via de kiepster van nieuw Zeeland over de achterlijn. En Ellen Hoogt die heeft de bal nu op rechts te pakken. Draait om een verdedigster heen. Dat lukt via een overtreding en is de vrije slag voor Nederland. En de Nederlandse speelsters nu langzaam in de richting van de cirkel van Nieuw-Zeeland voor het spel verplaatst via Kaya van Maasakker naar links. Van Geffen van Link... die probeert de bal nu in de cirkel te spelen. Doet dat in de richting van Kim Lammers, maar dat lukt niet helemaal goed. Gaat de bal over de achterlijn en heeft Nederland de bal bij de linkerzijlijn te pakken. Komt hij weer in de cirkel van Nieuw-Zeeland, maar weer niet goed. Geen Nederlandse speelster, geen medespeelster gevonden. En Nieuw-Zeeland verdedigt uit, verdedigt uit vanuit een voorsprong. En Nieuw-Zeeland denkt nu, ja, laat ze maar komen, die Nederlandse speelsters, Laat ze maar kijken of ze aanvallend kunnen waarmaken. Dat ze hier in Londen de grote favoriet voor het goud zijn. Voorlopig lijkt dat ver weg, dat goud. Want Nederland staat achter in de halve finale met 1-0. Dan gaan we terug naar Ed van der Bent en Jur Vrieling. Nog twee ruiters en wij zitten hier te rekenen. Eén van de twee moet een fout maken. Wil Gerco Schreuder een, uh, nog uitzicht op een medaille hebben? Ja, want als deze Marcus Eening of Nix Kelten daarna een fout maakt... dan krijgen we een barrage om het... Om het als, als deze fout maakt, krijgen we een barrage om het brons. En dat is dus nog even afhankelijk van wat Nick Kelten daarna gaat doen. Maar we gaan even niet hopen op fouten, want deze man heeft een palmares. Deze Marcus Eening was uh, wereldbeker uh, winnaar in 2010. Team Goud bij de Spelen van Sydney. Iets vierde net buiten de medailles in datzelfde jaar bij de Spelen van Sydney. Dus hij zal nu wel een medaille willen winnen. En Jur, uh, het gaat uh, tot nu toe... Hij heeft he? een fout. Eraf. Uh, ja, ik blijf chauvinistisch. Ja. Hij heeft een fout. Dat betekent dat we sowieso uh, barrage een barrage voor krijgen voor het brons. Met Gerco. Met Gerco. En ik gun deze ruiter alles. Want het is gewoon de beste ruiter wat wij aan Dag hebben. We gaan het zien straks na de rit van Niks Kelten. Eén dus, uh, Zwitser aan de leiding met nul. Schreuder uh, met één andere kandidaat op één punt. En nog één ruiter te gaan. We gaan weer hockeyen. Ja, ja Gierke Goudt. Hier vinden we het helemaal niet erg hoor als straks een van die Nieuw-Zeelandse speelsters de bal in het eigen doel schopt. Dat uh, maakt allemaal niks uit, want Nederland zat achter, halverwege de eerste helft, 17,5 minuten dus gespeeld, 1-0 voor Nieuw-Zeeland. Die vroege strafkorner van Keila Sharland, een tegenvallen voor Nederland. Dat hier, ik zei het al, favoriet is voor het goud, notabene voor het goud. Maar in de halve finale, Willemijn, gaat het, uh, ja, uh, moeizaam natuurlijk, hè, als je zo vroeg achterkomt. Ja, vroeg op afstand komen is natuurlijk nooit, uh, nooit fijn. Ik uh, Wil hem liever natuurlijk zelf maken. Maar uh, je moet ook aan de andere kant er is ook wel weer heel veel tijd om, er, om het nog goed te maken. Dus ik ga, heb er alle vertrouwen in. Jij houdt, vertrouwen. Ja, Zij houdt er vertrouwen. Zijn ze sterk genoeg? Dat vraag werd net al gesteld. Uh, uh, is het, zijn jullie mentaal een sterk team? Ja, ja, we hebben daar genoeg dingen voor gedaan in de voorbereiding. En, uh, Zoals wat? Ah, gesprekken? Uh, veel gesprekken geweest? Gesprekken, maar ook... Derden. Sorry, niet even lachen. Wat gebeurt er? Naomi laten, ze... Die stik veel uit haar hand, terwijl ze met de bal liep. Oh. Dus, handig. Um, maar, maar ook, We um, zijn echt in extreme omstandigheden geweest om elkaar echt te leren kennen. En dan uh, heb je gemerkt dat je veel meer kan dan jezelf denkt. Dus mentaal zit het wel goed. Wie, wie is dan nu de leider die, die op gaat staan? Is dat de aanvoerster? Is dat Maartje onder andere Onder andere. Maar ik denk dat er ook een aantal andere... Uh, maar dat hangt altijd een beetje van de wedstrijd af. Ja, ik denk ook aan Kim. Kimmo. Kimmo. Oké. Nou, Willemijn, ik denk dat we weer naar de paarden gaan. Ja, ja wij gaan uh, Ed van de band. De BBC zijn vanochtend de oudste Britse ruiter met het jongste Britse paard. <laughs> Maakt uh, Nick kelten een uh, fout. Oh, joh, joh, wat, wat is het krapjes wat hij nu doet. Maakt uh, Nick kelten een fout, dan komt hij op vier. En dan is Steve Kerda de winnaar. En dan hebben we een barrage op met zilver, met Gerco Scheurder en Cian O'Connor. Blijft hij foutloos, dan krijgen we twee barages. Namelijk een barage om het brons met Gerco Schreuder en uh, Ciano Conner. En een barage dan voor het uh, goud en zilver voor deze... Uh, niks Kelten en Steve Cardin. Hij is nu bij de driesprong en het gaat, uh, gaat heel goed, hè? Hij komt iets dichter de driesprong binnen. En trouwens, dat moet hij drukken. Oe, hij raakt hem reëel aan. Maar hij blijft gelukkig liggen. Dit zal natuurlijk hier een helemaal apart zijn als we een barrage krijgen om het goud met Nick en uh, Steve, Steve Kada. En dan ook nog eens een keer een barrage om het... Om het brons te Bron Oh, hij krijgt een val Hij is eraf. Nee. Hij is eraf. Dat betekent uh, oh, oh, oh, oh, dat Steve Kerda de nieuwe Olympisch kampioen is. En dat we een barrage krijgen met Gerco Scheurder. En met uh, C&O Conner. De, uh, de, de zilver en brons. Dat gaan we zo dadelijk hier meemaken. Ontgoogelingen bij het publiek hier. Vanwege die uh, fout van Nick Skelton. Man die eigenlijk bij de Olympische Spelen nog nooit een medaille heeft uh, gewonnen. Heeft lange lijsten. Onder andere was derde bij het wereldkampioenschap Joenschap in 86, Maar nooit een uh, Olympische medaille. En uh, het publiek gaat, uh, gaat staan voor hem hier. En al die vlag, ik denk zo'n 10.000 van de 20.000 bezoekers... hebben een Britse vlag in hun handen. Die wordt ontvouwd. En uh, die gaat dan ook voor de neus van die vele Hollanders. Maar die weten dat ze straks lekker over het kunnen gaan staan. Met hun shirt. En die kunnen dan gaan kijken naar Geco Schurder en Cieno Conner. Want die gaan zo dadelijk strijden om het zilver en het brons. Wij schrijven in ieder geval weer één medaille bij Nederland. Nederland. Tot zo, Ed van de Bent. We gaan naar Gerard de Groot. Komt daar een medaille. Vandaag al dat we kunnen zeggen we gaan om goud en zilver. Ja, dan moet je die wedstrijd winnen tegen Nieuw-Zeeland. Ja, dat weten wij ook Gerard. Dat oh, heel goed wel. Tom. Heel tof. Nog ja, net. Ik, ik, ik, herinner, ik herinner me nog bij het mannenhockeytoernooi in 16-16. Vertel nou maar even deur over deze, deze Nieuw-Zeeland. En toen ging het mis in die halve finale. Ja. Nou, zover is het hier natuurlijk nog niet. Maar Nederland staat wel achter hoor. Met 13 minuten te gaan tot de rust. Achter tegen Nieuw-Zeeland. En Nederland valt aan. Nederland blijft drukken op dat doel van Nieuw-Zeeland. Dan komen er achterin mogelijkheden. En die Nieuw-Zeelandse vrouwen die profiteren daar uh, af en toe uh, gewoon van. Die komen af en toe naar voren. En doen dat dan uh, met name via Katie Glenn Die zojuist een hele mooie mogelijkheid kreeg. Uh, in de cirkel van Nederland. En daar kon Joyce Sombroek maar net bij, bij de inzet van Katie Klin. En dat betekende dat het gewoon maar 1-0 bleef in het voordeel van Nieuw-Zeeland. En dat Nederland weer ten aanval is gegaan. Op rechts het duel. Kitty van Malen, gaat via de stick van Kitty de bal over de zijlijn. Nieuw-Zeeland gaat uitverdedigen. Blijft voorlopig op voorstrong tegen Nederland. 13 minuten tot de rust. 1-0 voor Nieuw-Zeeland. Radio 1. Sportzomer tweet. Goedemiddag, Luc Iekink. Ja, goedemiddag. is zonder zonderland, zeggen wij? Nou, nee hoor, dat was vermogen. Nee, dat is niet okay, meer hoor. Het gaat zo snel geweest. op Twitter, dat is allemaal uh, oud wat nieuws. Doen, wat doen we nu dan? Nou, dan? gerko. klein stukje Teun Mulder nog even. Die ja. haalde gisteren het brons naar Nederland met het baanwielrennen... en zijn plak werd op Twitter van alle kanten bejubeld. Bijvoorbeeld door Theo Bos, oud baanwielrenner en wereldkampioen. Hij twittert op underscore bos en zegt... Ik ben zo trots, genieten van Teun, je hebt het verdiend. En zijn wielrencollega Lars Boom tweet op zijn beurt weer een filmpje door met daarop de beelden van Theo Bos die kijkt naar de finale van Teun Mulder. Uh. Yeah. Nee! Ah oh, nee. Oh fuck. Hoi! Oh, de oh, Hij maakt de medaille gewoon! Ja, mooi filmpje is dat. Ik ga hem straks op mijn eigen Twitter zetten. Twitter.com slash Luke. Dan een klein quizje voor jullie daar. Welke sport is dit? Taekwondo. Ja, nou ja, hoe weet jij dat? Ja, wat goed. Het lijkt alsof er een pauw wordt geslacht, maar dat is dus niet zo. Het is een spelletje taekwondo. En ook dat onderdeel is begonnen aan de Olympische Spelen. En nu was de schietsport de op Twitter. Die titel is nu overgenomen door taekwondo. Bijna geen tweets over die sport. En als ze er al zijn, nou, dan zijn de meningen een beetje verdeeld. Jozef wil weten waarom hij eigenlijk naar taekwondo aan het kijken is. Dit is echt heel erg verschrikkelijk, zegt hij. En Jason Olive, die zegt juist dat hij de Olympische Spelen niet kijkt voor de grote sporten. Maar voor sporten als badminton. Schermen en ook Taekwondo. Fascinerend vindt hij het. En verder is het echt een hele rustige middag op Twitter. Ik zei net al uh, tegen hier mensen op de redactie. Misschien wel de rustigste van de hele sportzomer. Tienkamp Atletiek is nog maar net begonnen. BMX, een klein beetje tweets daarover. Prestaties van Lopke Berghout en Lisa Westerhoff in de 74 celboot zijn niet zo heel goed. Ed Jury, Ankonen vat het even samen. Berghout en Westerhoff hebben vandaag hun voorsprong op nummer 4 verspeeld. Moeten maximaal één plek achter Frankrijk finishen voor Brons. En dat moeten ze dan nou vrijdag doen. Dan is de medal race. Ja, En dan hebben we nog het paardrijden natuurlijk. Uh, Gerco, Gerco Schreuder. Nou, die tweets die komen straks pas binnen, weet ik zeker. Maar het is nog een beetje mat nu op de Twitter. Gustaaf houdt het kort op het ik denk, Guus. Ik kijk nu al een half uur paardrijden. Daar nou, houdt het voorlopig even mee op. Morgen veel meer tweets over het paardrijden, weet ik zeker. Nou, wij kijken ook, want we hebben in ieder geval zeker een medaille. Schreuder gaat dus zo in een barage rijden voor zilver en brons. De Nederlandse hockeydames strijden in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland. Zo'n uh, 26 minuten gespeeld. Gerard de Groot, een, een snel doelpunt van Nieuw-Zeeland. Wat is het beeld nu? Ja, strijden. Dat is eigenlijk het woord wat je juist uh, gebruikte. Want Nederland moet strijden, moet knokken, moet vechten tegen Nieuw-Zeeland om uh, langs zij te komen. Om dat doelpunt te maken. En Nieuw-Zeeland knakt nog lang niet hoor. Dat staat achterin gedegen te verdedigen. We hebben af en toe een beetje mazzel met wat kansjes die Nederland uh, krijgt. Echt de hele grote kansen hebben we misschien één of twee gehaald. En dan gaat Nieuw-Zeeland weer in de aanval. Die pakt een corner. Nieuw-Zeeland pakt een strafcorner en is dus, uh, Maartje Pauw met volstrekt niet mee eens. Ze gaat naar de scheidsrechter, staat er omheen. Dus kijken of Nederland gaat vragen naar de derde scheidsrechter... of ze de referral, de herhaling aanvragen. En met het risico natuurlijk dat als de derde scheidsrechter zegt van... nee hoor, het is wel degelijk een strafcorner. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Dan ben je hem kwijt. Dan kan je hem straks, als die in de wedstrijd echt belangrijk zou kunnen worden... kan je hem niet aanvragen. Willemijn Bosch, zou je hem aanvragen? Nee, want het is, ze, ze geeft aan afhouden en dat is heel erg interpretatie van de scheidsrechter. En ja, waar vraag je voor aan? Is voor echt feitelijkheden? Is het shoot? Is het geen shoot? Of is de bal over de doellijn? Is hij niet over de doellijn? Maar interpretatie van de scheidsrechter is heel moeilijk omdat. Um, omdat ja te challengen, zeg maar. Oké, okay, duidelijk. Clarissa Eshuis, denk ik, zal degene zijn die die corner gaat nemen, want Kayla Charland niet uh, rondom de cirkel staat op dit moment, in deze fase van de wedstrijd. Maar die Eshuis, heeft ook een aardige corner. Die heeft er al twee raak geschoten voor Nieuw-Zeeland. Dus ik vermoed dat die het gaat worden. Jazeker, die gaat het worden. Gaat die bal in de richting van Sombroek. Die stopt hem. Nederland probeert uit te verdedigen. Op een voet van Nieuw-Zeeland. Niet op een voet van Nieuw-Zeeland. Maar de bal is wel weg, uit de cirkel. En Nederland blijft achterstaan, hoor. Dat wel nog steeds. Maar zijn ook af en toe in de problemen met 1-0. Ja, ja, ja, we zijn er nog. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Tom van het goedemiddag. Wat fijn dat ik u aan de lijn heb. Ja, mooi hè, in één keer hè. He? Heeft u iets op uw leven? Ik wil een kleine klacht. Uh... Kleine klacht kan ook. Ja, het ging over uh, dameshockey gisteravond. Of iets heel anders. Ik heb eens weer een duim. Waarvan? Van het sappen. Van het zeppen. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 0800-1101. Tom van Zek, goedemiddag. Zeg Tom, nee, ik heb een vraag aan jou. Zou jij niet premier van Nederland willen worden? Premier van Nederland in één keer? <laughs>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 Aardappelen, groenten en fruit in groothandelsverpakking altijd 10% korting.